een Klomp met het NOS-journaal. Een eigen ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad... over de neergehaalde vlucht MH17. Wat erin staat is nog niet bekend. Rusland wil voorkomen dat er een VN-tribunaal wordt opgericht... om de daders van de aanslag te kunnen vervolgen. Onder meer Nederland wil graag zo'n tribunaal. In de ontwerpresolutie van Rusland zou wel staan... dat ze een grotere rol van de VN willen... bij het onderzoek naar de oorzaak van de MH17-crash. In Burundi is het de avond voor de presidentsverkiezingen onrustig. In de hoofdstad Bujumbura zijn explosies en geweerschoten gehoord. Er is veel onrust in het land omdat zittend president Nkurunziza een derde termijn wil. Tegenstanders protesteren daartegen omdat volgens de grondwet een president maximaal twee termijnen mag aanblijven. Toen dat in april bekend werd brak er geweld uit en vielen er tientallen doden. De oppositie heeft opgeroepen de verkiezingen van vandaag te boycotten. De landen van de Europese Unie zullen 32.500 bootvluchtelingen opvangen die nu in Italië en Griekenland zitten. Nederland vangt zoals beloofd 2047 mensen op. Dat is besloten in Brussel waar de EU heeft vergaderd over de migranten die voornamelijk via de Middellandse Zee naar Europa komen. Italië en Griekenland zeggen dat ze de toestroom niet alleen aankunnen. De Amerikaanse marine heeft voor het eerst een onbemande onderzeeër getest... die gebruikt kan worden voor militaire missies. De onderwaterdrone van drie meter lang werd vanuit een bemande onderzeeër... in het water gebracht en later weer opgehaald. Volgens de Amerikaanse marine gaat het om een baanbrekende test. De VS gebruikt drones al sinds de jaren 70 om zeemijnen op te sporen... en de bodem van de zee in kaart te brengen. De drone die nu is getest kan ook andere onderzeeërs aanvallen. Het weer overwegend bewolkt in de loop van de nacht kans op wat regen. Het blijft vol met minima rond 18 graden. Overdag eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten wat regen. Later overal droog en zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 So The oh end Je t'aime, pourtant t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime, ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la paix à toi, je me suis passé les bracelets. pendant ce temps le temps passe et je suis mité pas liberne. Et je suis mité pas liberne. Je ne peux aggraver ton image à l'ombre noire sous mes paupières de te voir même dans un sommeil éternel Si je t'aime, je sais pas si je me je je n'avais pas vu le plafond de je me trouverais Ik si weet je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière si je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 I'm alive